Door alle asielaanvragen voortaan op individuele basis te beoordelen, wil het kabinet het aantal asielzoekers verminderen. Mensen uit de Ivoorkust en sommige delen van Soudaan kwamen nog in de aanmerking voor de groepsbescherming. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij een Amerikaanse aanval in Pakistan deze week een kopstuk van Al-Qaeda is gedood. Volgens onze Amerikaanse media is het Saleh al Somali, die verantwoordelijk was voor operaties van het terreurnetwerk buiten Afghanistan en Pakistan. Hij zou sterke banden hebben gehad met terreurgroepen in Oost-Afrika. Somalië zou zijn gedood bij een aanval met een onbemand vliegtuigje. Een consortium van een Russische en een Noorse oliemaatschappij gaat een van de grootste olievelden van Zuid-Irak ontginnen. Het Russische Luke Oil en het Noorse Oil hebben op de laatste veilingsdag het meest geboden op een olieveld in de regio Basra. Gisteren kocht een consortium onder leiding van Shell de rechten voor een ander groot olieveld in het zuiden van Irak.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 you see cool Weer in 2009 Nog 19 dagen te gaan En dat maakt het alweer het tweede uur van de Muziek Boulevard Op zaterdag 12 december Week nummer 50 en We zijn begonnen met Alicia Keys Een nummer uit de Euro Breakdown Die op nummer 12 staat Doesn't mean anything Na nou, dit uur gaan we een paar onmerkelijke berichten horen En uh, natuurlijk een hele hoop uh, muziek En voornamelijk kerstmuziek Just a fish that swings in your direction and could bring a lot of perfection. But I can't play the game of love. See you. Ik De tijd van het jaar met You I'm a We've been friends for years 60.425,73 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is uh, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren rondom deze tijd. Dit komt onder andere door een megavangst in oktober van dit jaar. Toen werd er in een loods op een industrieterrein in Hoofddorp ruim 30.000 kilo zwaar niet toegestaan vuurwerk in beslag genomen. En in Duitsland werd er nog eens zo'n 60.000 kilo niet toegestaan vuurwerk ook in beslag genomen. Nou ja, de vuurwerkrankjes vliegen hier alweer om je oren ondertussen. Dus, uh, nou, dat is wel leuk. Hey, wil je nou met kerst lekker op uh, diner gaan? Doe dat dan niet in Amsterdam, want dat is het duurste. Uh, een vijfgangenmenu menu kost in de hoofdstad gemiddeld 60 euro en 66 euro cent. Het goedkoopste eetje in Groningen, daar kost een kerstmenu gemiddeld 46 euro en 38 euro cent. Oftewel, 15 euro goedkoper. Nou, dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd kerstonderzoek van het Horeca Adviesbureau. Gemiddeld betaalt een restaurantbezoeker in Nederland voor een vijfganger kerstdiner 55 euro en 12 eurocenten. Nou, dat, uh, Den Haag dat zich de laatste jaren steeds meer profileert als een culinaire stad. Eindigt op tweede plaats met een gemiddelde prijs van 59 euro voor een vijfganger diner. Dus gewoon lekker in zand verblijven denk ik dat je 40, 50 euro al kwijt bent. Of naar Groningen natuurlijk. Even kijken. Ja, een schaik. Dat is ook wel mooi. Dan heeft de politie donderdag uh, een 23-jarige man voor de dertiende keer binnen drie jaar betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij deed het elf keer in een auto en twee keer op een bromfiets. Dat mailde de politie afgelopen vrijdag. Een agent herkende de man toen hij hem in Herpen in de auto zag rijden en probeerde hem te laten stoppen. De man negeerde het stopteken en ging er vandoor. Na een korte achtervolging kon de man samen met zijn 22-jarige medepassagier uit Os worden aangehouden. Nou, de 23-jarige man die geen vaste woonplaats heeft, zit nog vast. Zijn onverzekerde auto is dan ook in beslag genomen. En terecht. Even kijken. Oh ja, dat vind ik ook wel mooi. In Tiel was dat. De politie in Tiel heeft een boete van 500 euro gekregen van de lokale brandweerafdeling. De agenten lieten te vaak het tostiapparaat aanstaan als ze met spoed werden weggeroepen. <laughs> dat moet je dan ook niet doen. En uh, ja, er is ook iemand. twee Britse vrouwen die zijn van plan de Atlantische Oceaan over te roeien. Ze willen hiermee een wereldrecord neerzetten, maar dat doen ze niet gewoon, nee, dat doen ze naakt. Nou, de oversteek moet plaatsvinden in 70 dagen tijd. Hun keuze om dit naakt te gaan doen is om aerodynamische redenen, zo schrijft de Britse nieuwsuit The Sun. De roeiste Annie Junuzweski, je moet ook zijn naam hebben om zo te zien, van 40 jaar oud. En Melking, 37, waren eerst nog voor plan hun recordpoging in ondergoed te volbrengen. Nou ja, de 3000 mijl, oftewel 4817 kilometer tussen de Canarische eilanden en Antica, Antiqua, wil Dan namelijk met zo min mogelijk luchtweerstand afleggen. Door deze afstand nu naakt te roeien, verwachten ze nog meer tijd te kunnen winnen. Nou, om het vorige record dat op 75 dagen staat te verbreken, moeten de dames minimaal 15 uur per dag roeien. De roeisen zijn woensdag vertrokken vanaf het Canarische eiland Gomera en verwachten in februari te finishen in Ant Antiqua. Nou, ik vind het knap. Helemaal omdat lekker in de winter zonder beschermende kleding. Lekker koud. Hun mm. liever dan ik. Ah ja, dat is zijde. Uh, wat ook nog grappig is, ik weet niet hoe vaak je, uh, hoe vaak je zwanger kan raken. Maar een 43-jarige vrouw in de Amerikaanse staat, Arkansas, is voor de 19e keer moeder geworden. De baby en meisje kwam vrijdag via keizersnede ter wereld. het ja, kan ook niet anders meer. Josie Brooklyn is drie maanden te vroeg geboren. Weegt slechts 623 gram. Maar maakt het naar de omstandigheden goed. Ja, dat kan ik ook zeggen. En genoot Jim Bob Dugger... 44 jaar... ...toonde zich opgetogen over de komst van het jongste tel. Zijn vrouw Michelle heeft altijd aangegeven... ...net zolang door te gaan met kinderen baren, Zolang moeder natuur dat door toelaat. Nou, Michelle en Jim Bob hadden al tien zonen en acht dochters... Ze hebben net Josie alle namen met een J beginnen. Joshua, Jane, John David, Jill, Jessica, Ginger, Joseph, Josie, Joanne, Jeremiah, Jedi, Jason, James, Justin, Jackson, Johanna, Jennifer en Jordan, Grace. En de oudste is, ja, dit is allemaal in 21 jaar tijd. In 21 jaar tijd, oftewel die hebben gewoon ieder jaar weer... Nou ja, ieder jaar weer zwanger. Ze zijn lekker aan het hokken geweest, doen ze goed. Um, ja, dat gaan we zo direct allemaal doen. Want wat we eerst gaan doen is lekker luisteren naar mooie kerstmuziek. En dat doen we van YouTube. New Year's Day.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 Through my shirt, this was all I wanted. All. Shoot the silicone in your lips If your figure makes you sad Stop the fat right off your back Make up your mind about your tits, girls They can puff them up Soon no a bra will fit, girls There's only one thing they can fix No, I won't let you be misled And that's the hole in your head you Can do nothing about that Hell, hell, modern world Cold. But as you cook a triple X Imagination kicks in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 Voor the snow, just say yes. Yes! En daarvoor volgens mij. Uh, YouTube? Nieuwjaarsdag? Nou ja, in ieder geval uh, leuke muziek. En het, het, het, het complimentje van mijn collega krijg ik net ook al via de telefoon. Dat leuke muziek krijg ik, vind ik altijd wel leuk om te horen. Uh, een beetje showbiz nieuws kunnen we wel even gaan doen. Want het, het, het is natuurlijk veel overtrokken wat er gebeurd is met Theo Maas en Patricia Pai. Maar wat zegt Patricia Pye erover? Nou niet daarover. Maar ze zegt veel seks, fitness, gezond eten en flirten. Meer is er volgens Patricia Pye niet nodig om op je 60e nog een fantastisch figuur te hebben. De presentatie was woensdag het stralende middelpunt bij de presentatie van haar Playboy kerstnummer. <laughs> het is maar waar waarop zitten wachten. Er zitten Van die tags zitten er dan bij en zo. En er staat een botox wijf bij. Dat vind ik wel mooi. <laughs> uh, toppers in concert is uitverkocht. Er zijn nu al extra concerten. Dus uh, Gerard Jonk verdient weer een paar miljoenen bij. En Villa van de Puffs is niet te sluiten, want er staat al meer dan een half jaar te koop. Maar uh... nee, zit ik even te kijken met, met de dinges erbij, dat schiet ook allemaal nergens op. Uh... Ja, de playboy van Patricia Pai gaat als warme bruikjes over de bank, maar dat vind ik niet. Uh... Dus, te kijken of er nog wat leuks tussen zit ik Kate Moss die doet uh, konkelend sexy in een spotje voor een Parisienne geurtje van Yves Saint Laurent dat, uh, van, uh, dat heeft uh, Eivke Sturm het soms hiervan afgekeken de scène voor bleek later van Gils nou ik snap er helemaal niks van maar dat maakt het ook helemaal niet uit ik snap helemaal niks van die showbiz Jan -elle Jolante weer herenigd He, wat is dit nou weer ja, daar geloof ik dus helemaal niks van daar zat ik verder nog helemaal niks bij, ook dat vind ik wel mooi. Wat alleen maar over de naaktfoto's van Patricia Pai. Oh ja, Paris Hilton, nieuws foto's in lingerie. Het zijn toffe. Ja. Het gaat allemaal helemaal nergens over wat ik. Uh... Het gaat echt helemaal nergens over, maar dat maakt niet uit. Um... Nou, dan gaan we even kijken, want uh, gaan we gaan weg van de showbus, gaan we kijken naar uh, alcohol. Jongeren die naar een film zitten te kijken, waarin stevig wordt gedronken, drinken ondertussen zelf ook meer alcohol. Mannen zijn er gevoeliger voor dan vrouwen. Die feiten heeft gezondheidswetenschapper Renske Koordeman gepresenteerd tijdens de eerste dag van het congres over alcoholproblematiek onder jongeren aan de R Radboud Universiteit in Nijmegen. Op het congres dat tot en met zaterdag duurt komt ook aan de orde dat jongeren die veel drinken en ook steeds meer gaan doen een genetische afwijking hebben. Door die afwijking in combinatie met sociale factoren loopt deze groep meer risico een probleem drinken te worden. Nou, zie je, fem, Mag je borst met dat? We zijn allemaal genetisch afge... Nou <lacht> uh, ja. Sorry, zei Pascal? Ik praat over jezelf. Ja, nee, ik praat over mezelf. En Rob Harms natuurlijk en uh, Albert Jan Vos. <lacht> nee, <lacht> nee, sorry, dat meen ik niet. Uh, in de Duitse stad Woepertal heeft een 53-jarige man zijn 34-jarige ex-verdien voor de rechter gesleept. Hij beschuldigt haar, van hem, haar her, van hem te hebben ontvoerd. Volgens haar was het allemaal onderdeel van een seksspel, vastbinnen. Zijn ex-vriendin bond, uh, bond hem vast met zware kettingen in een paardenstam. Toen werd het door haar gekneveld en daarna hulpeloos achtergelaten. Ook stal ze 25 euro uit zijn appartement. De vrouw is toch vrijgepleit. Ze heeft een rechter een aantal e-mails voor kunnen leggen waarin de man enkele dagen voor de zogenaamde ontvoering aan haar vraagt hem gevangen te houden. Nee, dat vind, ik wel, dat vind ik wel lachen. Lachen? Ja, lachen. Um, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan naar Lady Gaga luisteren. Dat vind ik wel goed. goeie. Met Bed Romance. Een beetje wakker worden, zo het laatste kwartier van de Muziekboulevard. Daarna natuurlijk Albert voorzitter Ford's Robert Harms. Het is op zaterdag. Waarschijnlijk ook met veel keersmuziek, maar ja, dat zien we dan weer. Roma, Roma, Roma, Roma, la la Roma, Roma, Roma, Bitch Bitch met econ sexy bitch en dit kan natuurlijk niet meer anders zijn als Andrea Hazes met eenzame kerst dag 346 in 2009 nog 19 dagen te gaan dan maakt het zaterdag 12 december en dat betekent dat de muziekboulevard alweer bijna op zit. dan gaan we alweer tegen een nieuws van 2 uur en om twee uur zal de microfoon en de schijf worden overgenomen door Rob Harms en Albert-Jan Vos. Uh, zo ja, we gaan op die beter. Maar dat gaan we doen natuurlijk met nog één nummer op niveau. Er zijn door twee mensen ingezongen die ongeveer na twee uur uh, ook zullen zitten. Twee mooie mensen en uh, daar gaan we naar luisteren. Ik ga zeggen tot volgende week. Ik sta bij de kerstboom vol krantjes en slingers.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 Dat was beter bij jouw gezicht. Een peer zeg je? Ja. Lijkt mijn hoop dan op een peer? Nee hoor.